Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Het begint langzaamaan steeds droger te worden in Nederland. Met alle gevolgen van dien in de rivieren en de havens. En ook op het land ontstaan problemen. Hoort u zo meer over. We gaan eerst naar Syrië. Want na dagenlang aandringen bij de Syrische autoriteiten... heeft het Rode Kruis dan toch hulpgoederen kunnen brengen naar Dara. Deze stad in het zuiden van Syrië wordt al ruim tien dagen belegerd... door militairen en leden van de Veiligheidsdienst. Anna Emmering is van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, om daar maar eens mee te beginnen, wat heeft u daar naartoe gebracht? Uh, gistermiddag zijn vier trucks met uh, goederen naar Dara gebracht. Er waren twee trucks met schoon drinkwater en twee met medicijnen en voedsel. Want dat is waar ze behoefte aan hebben op dit moment, daar. Nou, het, het lastige is dat het heel moeilijk is. We hebben nog niet praktische informatie over de humanitaire situatie in Dara. Um, gezien de onlust die, zijn, die de afgelopen dagen zijn geweest, daar, ja, hou je je hart vast. Mm -hmm. uh, het is ook nog niet duidelijk. De hulpverleners zijn ook weer teruggekeerd naar Damascus gisteravond. Dus ze zijn er niet gebleven. We proberen natuurlijk wat constantere toegang te kunnen krijgen om de mensen te kunnen helpen. maar. Waar exact behoefte aan is, daar, daar is gewoon aanwezigheid voor nodig. Ja, maar u heeft toch maar trucks gestuurd met, uh, met wat hulpmiddelen? Absoluut, en dat is eigenlijk in het hele land natuurlijk nodig. Die, die hulp wordt ook in Damascus in het noorden uh, geboden. Dus uh, eerste hulp aan gewonden, evacueren van slachtoffers, um, uh, het versterken van de ziekenhuizen met medicijnen en goederen. Zoals gezegd, u heeft daar dagenlang over moeten onderhandelen, aan moeten dringen. Hoe is uiteindelijk dat transport dan verlopen onder heel strenge voorwaarden? Ik heb daar helaas geen informatie over. Kijk, wat het Internationaal Rode Kruis doet samen met onze collega's van de Syri Syrische Rode Halve Maan... is um, echt lobbyen bij de autoriteiten om toegang te krijgen tot de gebieden waar de hulp het hardst nodig is. Um, dat, dat kan pas als iedereen akkoord is met onze aanwezigheid en met ook de neutraliteit van onze organisatie. Ja. En pas als dat gegarandeerd is, kunnen ze natuurlijk met, uh, ja, in, in de relatieve veiligheid dat soort goederen gaan brengen. Maar goed, de autoriteiten willen niet dat er nieuws naar buiten komt over um, wat er gaande is in daar. Ja, ik kan me voorstellen dat dat lastig is, ook voor uw medewerkers op dit moment? Dat maakt het heel lastig, maar ik hoop dat we daar in de loop van de dag meer over kunnen vertellen en, uh, en uiteraard de kunnen vergroten. Ja, was het wel uh, erin en eruit, heel snel? Wat ik ervan begrijp is dat ze erin en eruit en gisteravond alweer terug in Damaskus waren, inderdaad. Kan het Rode Kruis nu ook naar andere Syrische steden? Want wij begrijpen dat het um, in meer steden mis is, dat er ook met scherp wordt geschoten bijvoorbeeld. We proberen zoveel mogelijk overal in het land die hulp te verlenen. De Syrische Rode Halve Maan is daar al weken mee bezig in Damascus en ook in de omgeving daarvan. Het Internationale Rode Kruis is overigens al sinds 1967 in Syrië bezig om ja, de, de burgers te ondersteunen... en te helpen om de effect van de bezetting ook te verlichten. U zei net al, we zijn bezig om dat een wat permanenter te maken, hè? De, die transporten daar naartoe. Zit dat erin? De, uh, geen idee, ik hoop het natuurlijk wel, want als ja. je hoort wat er aan de hand is daar, uh, dan uh, ja, is het heel uh, uh, verschrikkelijk wat de burgers moeten ondergaan. En van Emmering, u kunt nu nog niet vertellen wat uw hulpverleners daar hebben aangetroffen, begrijp ik? Nee, ik heb daar helaas nog geen informatie over. Wanneer verwacht u daar informatie over? Ik handen? hoop uh, vandaag, we zijn druk bezig om contact te krijgen natuurlijk met de delegatie in Damascus, met mensen van de, van de delegatie die ook mee waren op dat konvooi. Uh, en hopen dat we daar straks meer over kunnen vertellen. Goed. Um, dan hopen wij later uh, weer met u te spreken. Hanna Emmering van het Rode Kruis, dank u wel. Acht minuten over negen, dit is het NOS Radio 1-journaal. Het lijkt erop dat Osama Bin Laden plannen aan het maken was voor nieuwe aanslagen. Er was onder meer een plan voor een aanslag op een trein op 11 september aanstaande... wanneer het tien jaar geleden is dat de Twin Towers werden aangevallen. En ook het Pentagon en ook dat vliegtuig in Pennsylvania.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 En het, dit huis is onmiddellijk opgedoekt nadat Bin Laden was doodgeschoten. En de CIA heeft trouwens nog niet gereageerd op uh, dit verhaal. Jacqueline Ekman in Washington. en Obama heeft inmiddels de Navy SEALs ook bezocht. De speciale commando-eenheid die Osama Bin Laden uitschakelde. Om ze te bedanken, daarom was hij er. Tien minuten over negen is het. We gaan het hebben over die spannende bekerfinale en de competitieontknoping. Spannende twee weken die eraan zitten te komen. Ja, maar dat in het vooruitzicht neemt de spanning natuurlijk toe in Enschede en Omstreken. Vele leven mee met FC Twente, dat een gooi doet naar de dubbel. De FC speelt in de regio ook een maatschappelijke rol, zo merkt wij. En er bestaat zelfs een heus FC Twente voetbalkoor. Opgericht door de club zelf. Het koor, een gemeleerd gezelschap van voetbal en muziekliefhebbers... treedt bijvoorbeeld op tijdens thuiswedstrijden. Edwin Cornelissen zocht ze op.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 Uh, en daar zitten we, de supporters die komen, die verwelkomen we eigenlijk met, uh, met onze aanwezigheid en met onze uh, danspadjes en, uh, en de nummers. We warmen het publiek eigenlijk alvast een beetje op. Als het in vol zijn, klinkt het leven langs de zijlijn voor ons FC Twente. Je krijgt hier echt sfeer voor je centen. En als de bal erin gaat, is het weer een feest. Bij ons FC Twente, want die weet toch het meest? Dus het is Hoe is dat om in dat stadion te zingen? Fantastisch. Ik het zou haast Twentenaar moeten zijn om dat te begrijpen. Maar, <laughs> het van voelt van van gewoon we we tukkers. En dat is een gevoel, Jept je hebt of je, je hebt niet. In welkom in de hel van Enschede. Welkom in de hel, welkom in de hel, welkom in de hel van Enschede.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 De verschillen, dat, dat doet het. Om. Twente is onze glorie. Twente is onze troon. Zwingt Twente een beetje. Ik vind dat Twente op dit moment heel erg swingt. Zeker na vorig jaar het kampioenschap en nu de verwachting dat ze het kampioenschap zullen halen. Ik vind dat Twente wel, zwingt. swingt. wij de kampioenen zijn, zitten Eerste beker stoppen we in de kast. En dan gaan we gewoon naar Amsterdam. Houden we daar ook de schaal op. En daar kan niemand. Nee, nee, niemand. Daar kan niemand. Nee, nee, niemand. Daar kan niemand. In de wereld iets aan doen. En dan mag je speel wat ons betreft gewoon een vakantie. Zondag begint in Rotterdam een van de grootste sportevenementen van dit jaar. Namelijk het WK. Tafeltennis. Verkeersinformatie is er niet. U kunt gewoon doorrijden. Overal. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hij is wat klein van stuk. Uh, Marcel niet, maar Nicolas Sarkozy heeft een enorme geldingsdrang. Precies vier jaar geleden werd hij gekozen tot president van Frankrijk. Razend populair was hij toen. Nu, vier jaar later, staat hij op een dieptepunt in de peilingen. Maar over een jaar zijn er alweer nieuwe verkiezingen... en dus heeft Sarkozy besloten om het eens dus even over een hele andere boeg te gooien. Correspondent Frank Genoud in Parijs vergelijkt de Sarkozy van 2007 met de nieuwe Sarkozy.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 Vergeet de Castois-Pauvrecon. Vergeet die medewerker die een imbecil was. Dit is Sarkozy anno 2011. Het is heel belangrijk voor mij om hier in Corrèze en in deze regio van Limousin waar de forêt is hier. De president, een paar dagen Je terug op werkbezoek bij een houtzagerij. Hij is rustig, hij is aardig, hij vraagt de mensen naar hun mening... en hij maakt soms zelfs een grapje. Hij zou kunnen pleven... en hij had niet meer. Okay. De vechtersbaas van 2007 is de gemoedelijke vader des vaderlands van 2011 geworden. Sarkozy profileert zich kortom als staatsman. Hij moet het vertrouwen van de Fransen terugwinnen, zegt opinieonderzoeker Brice Denturier. Le bilan ne fait pas l'élection, on le sait, mais un mauvais bilan is quelque chose qui vous tue dans la capacité à projeter les Français dans un avenir crédible.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 Vergeten uit te checken met de OV-chipkaart, dat is vervelend, want dat kost geld. En het gaat vooral mis bij studenten, blijkt uit cijfers van de NS. Erik Trinthamer van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat het juist bij die groep mis? Omdat die er nog minder aan gewend zijn dan onze reguliere reizigers. Uh, mensen die met regelmaat met de OV-chipkaart reizen... daarvan vergeet ongeveer zo'n 0,5 tot 0,7 procent uit te checken. Mensen die wat minder frequent reizen met de OV-chipkaart, dagjesmensen bijvoorbeeld... Daarvan vergeet 2% uit te checken. En studenten doen dat ruim twee keer zoveel, hmm. bijna 5%. Dat kost een hoop geld. Als zij reizen op saldo, dus wanneer ze uit eigen zak hun reis betalen... buiten hun vrij reizenperiode, dan kost dat geld inderdaad. Enig idee hoeveel ze daardoor mislopen, laat ik het zo maar zeggen. Uh, nee, de, de opstaptarief voor studenten is uh, 10 euro. Um, en daar gaat je ritprijs vanaf. Dus als je een kort ritje maakt, dan uh, ben je al snel uh, 6, 7 of 8 euro kwijt. Kunnen ze dat geld terugkrijgen of niet? Ja, dat kunnen ze terugkrijgen. Oh, of hoe moeten ze dat doen? Neem nemen ze contact op met klantenservice van NS en dan, uh, dan kan dat. Maar daar moet je dus wel moeite voor doen. En dat is niet nodig. Uh, wij zijn uh, een campagne gestart waarbij we studenten vragen om altijd in en uit te checken. Dus ook in de periode waarin ze hun vrij reisrecht hebben. Dus als je een weekkaart hebt om door de week gewoon in en uit te checken. En als je in het weekend wat anders gaat doen... en dus betaalt voor je reis... dan uh, verwachten we en hopen we dat ze ook uit zullen checken... en daarmee geld besparen. Ja. Met de studenten gaat het dus nog vaak mis. Te vaak mis. Die andere groepen, die cijfers, uh, wat u net opnoemt, dat viel mee. Die doen het aardig goed, hebben het inmiddels aardig geleerd. Ja. Bent u daar tevreden over? Um, daar zijn we tevreden over, maar het kan altijd beter. En hoe gaat u dat bewerkstelligen? Wat we zien is dat hoe meer mensen met de overchipkaart reizen... je ziet andere mensen ook uitchecken. Oh ja, niet vergeten, ik moet ook nog uitchecken. Dus het gaat steeds beter. Uh, aan het einde van 2012 uh, verwachten we dat NS volledig overgaat op de overchipkaart. Ja. Dus we hebben nog uh, ruim een jaar om uh, mensen te stimuleren, te motiveren... en te attenderen om uh, niet vergeten uit te checken. Hartelijk dank, meneer Trinthamer, Erik Trinthamer van de NS. Door naar de droogte en dus naar Mark Robin Visser. Die is bij een drooggevallen binnenvaartschipper... en op zoek naar koffie. Heb je dat al gevonden, Mark Robin? Nou, ik, heb, uh, ja, ik ga dit dus niet doen. Ik heb begrepen dat de schipper, de schipper heeft koffie... maar ja. dit schip ligt gewoon tien meter onder de kade. En dan moet ik met zo'n stalen trapje... en dat ga ik dus o, niet doen. Oh, dat durf jij doen. Dus niet? Ik heb, ik ga nee. Nu Kunt u Ach, uh, ook naar boven nee, komen? Ja, kom ja Laat die koffie he? maar zitten. <lacht> <lacht> hij, komt, hij gaat naar boven. het is een ontzettend dappere vent. Dat is Heinz Valk. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. We zijn... u net koffie gezet? Ja, koffie gezet. Maar uh, u vindt, uh, het ik, is nogal een aardige hoofde. Ja. Het is een kleine 10 meter, denk ik. Ik vind u wel heel dapper, hoor. Ja, nou ja, dat is uh, oefening uh, paardkunst, ja. zullen we maar zeggen. Ja. Ja, sorry van de koffie. Ja, nou ja, oké. Okay, meter dus, hè? Tien meter onder de kade. Is dat nou heel erg extreem? Dit is nu eh, extreem, ja. Want we hebben hier in dezelfde periode ook wel eens gelegen, jaren geleden. En toen stond het maar een meter onder de kant hier. Dus toen kon je er bijna zo afstappen. Ja, dan dus dan had ik nog wel bij u dan gedurfd, u koffie ja, hier. Ja, Alleen mochten we toen niet varen omdat de rivier gestremd was vanwege het hoge water. Het is ook altijd wat, hè? Het, het is altijd wat, ja. ja, ja. Zeg, maar uh, u ligt hier nu? Ja. Heeft u uh, vracht? Uh, wij hebben vracht, ja. Wij hebben uh, betonstaal geladen voor Witzburg. Uh, Duitsland? Duitsland. Daar gaat u naartoe? Daar gaan wij naartoe. Rotterdam geladen. En ja, daar waren het ook al over gaat eigenlijk. Dat het is uh, ja, de helft van de lading. Uh, ja, hoeveel heeft u aan boord? 625 ton. En het schip is 1300 ton groot. Ja. Dus u gaat met een halve vracht varen, omdat ja. anders het schip te diep ja, in het water. Ja, te waag... diep, uh, anders dan, uh, dan komen we er niet. Uh... Ja. Maar dan hoorde ik net van uw broer, die is van de binnenvaartorganisatie van. Ja. Dus eigenlijk, deze lage waterstand is gunstig voor de schippers. In zoverre dat het gunstig is, dat er veel meer aanbod is. Omdat, u ziet wel, er moet er eigenlijk in plaats van... als ik het in één keer wegbreng, moet het nu twee schepen wegbrengen. Dus daar is... En, en eerst hadden we met de, in de crisis een enorme overcapaciteit... En nu zijn alle schepen nodig. Ja. Dus het heeft allemaal zo zijn voor en zijn is na. Het? Hè? Ik was is vanmorgen het? Ja. bij een agrarisch bedrijf: de koeien kunnen geen gras vreten, want dat groeit niet nee, goed. Nee, maar dat is natuurlijk dan ook, niet, ja, dat is dan ook niet goed natuurlijk. Het gemaal staat stil. Ja, dat is natuurlijk straks voor ons, als er geen granen van het land komen, hebben wij ook minder te, ja. minder te vervoeren. Dus het natuurlijk. zijn nu voor u even de zeven vette jaren, maar je moet dan ook weer rekening houden met komt. Misschien zullen het meer weken worden. Misschien. De jaren is, jaren zijn groot. Ja. Ja. Ja, het kan verkeren hè? Ik, ja. een paar maanden geleden kon je de polder hier nog niet inrijden omdat het water te hoog stond. Ja, ja. klopt ja. ja, nou, ja u heeft u nou... heeft het misschien uh, meegekregen nog het, het ongeluk met, met de Waldhof wat in het gebergte gebeurd is ja. bij de Lorelei. Ja. Dat is de, ook mede de, de door, door hoogwater. Dat is mede ook door hoogwater eigenlijk ja. uh, door de hoge rivieren uh, gekomen. Wat een ellende zeg. Ja. ja. Als, dan kan het nou niet gewoon eens een tijdje gemiddeld blijven gewoon. Ja. Lekker ja. medium. Mi ja, misschien wel ja, maar ja, dat, ja, dat is, de dat is van. De, dat is de natuur hè. Ja, ja. Dat is de natuur. Zeg, wanneer gaat u uh, vertrekken? Met, uh, komt hier trouwens nu iets uh, niets aangevaren? Ja, de LG. Ja. te Wachten voor de, voor de sluis, uh, denk ik. Kijk, u, ziet dit, het, de sluis uh, dit is, is een schip met, met uh, wat heeft hij aan boord? Dat zijn uh, afvalslakken, zo te zien, uh, van de hoogovens, denk ik. Van de hoogovens, maar zo te zien aan dat schip... Ja, die hangt ook die nog flink boven ook, de uh, Die is ook uh, ja, iets meer dan de helft geladen, denk ik. Ja, en wat is die nou aan het doen, eigenlijk? Oh, ja, de, sluis ah, gaat wacht, open. de sluis die komt deze kant ja. op. Ik hoeveel water denkt u dat er nou nog in staat hier? Uh, de, de vaardiepte is zo'n beetje 2,60. Maar uh, ja, er is al iets of wat ruimte. Dus een, een drie meter water. Uh, dus u moet er nog niet over de bodem lopen hier. Nee, zo, uh, want maar het um, moet niet veel minder worden? Het moet niet veel minder worden, nee. nee want dan wordt het uh, een probleem. Goed. Zeg, uh, bedankt voor de koffieaanbod. In ja, ieder geval. nou ja, oké. Okay, uh, <laughs> dan drinken we hem zelf. Ik <laughs> wens u een behouden vaart. Ja, dank u. En, okay. uh, tot ziens. Tot ziens. Mark Robin Visser was dat. De hele ochtend uh, is hij op zoek gegaan naar de problemen rond de droogte in Nederland. U kunt het allemaal terugvinden trouwens op onze website nos.nl. Dat zal er later op komen te staan. Het is vijf voor half tien. Met 750 sporters uit ruim 140 landen is het een van de grootste sportevenementen dit jaar in Nederland. Het WK Tafeltennis in Ahoy, Rotterdam. Zondag beginnen de kwalificatiewedstrijden... en later in de week volgen dan de wedstrijden en de finales. Tom van Happen is de toernooidirecteur van het WK. Meneer van Happen, goedemorgen. Goedemorgen. Is alles er klaar voor in Ahoy? Nou, het is zijn volop bezig, hoor. Er wordt dus, nog het gewerkt. Het valt niet mee. Om, uh, ja, waarschijnlijk hoort u op de achtergrond ook al het een en ander... Ja. wat er hier in het pand allemaal wordt, uh, wordt weggereden. U zegt het zijn, valt het uh, niet mee. Wat is er zo moeilijk? Nou, het is niet moeilijk. Het is een gigantische klus... Uh, Ahoy heeft 30.000 vierkante meter oppervlak. En dat hebben we volledig in gebruik. En we konden pas vanaf dinsdagochtend konden we terecht hier in de hal. Dus er wordt uh, bijna dag en nacht wordt er doorgewerkt. Mm, maar u hoeft toch alleen maar wat tafels neer te zetten? Of is het zo simpel niet? Sorry, wat zegt u? U hoeft toch alleen maar wat tafels neer te zetten? Of is het zo simpel niet? <laughs> Wilt u een paar cijfers horen? Ja, kom maar door. Ja. Ja? Uh, nou, er is een speciale firma uit China... die uh, daar een contract met de internationale federatie voor heeft. Die, uh, 80 uh, wedstrijdtafels uh, moeten uh, neerzetten. Mm -hmm. Dat gebeurt op 7500 vierkante meter speeloppervlak. Daar worden uh, rubberen matten voor neergelegd. En daaronder moet 7500 vierkante meter houten vloer gelegd worden. Zo. Dus dat, uh, dat zijn ongeveer 9 sporthallen om een uh, vergelijking te maken. Oké, okay. ja, dat is wel wat meer en, werk dan ik dacht. Ja, en om uh, het publiek goed van uh, informatie te voorzien. hebben we voor de eerste keer bij dit soort grote evenementen alles digitaal gemaakt. Dat betekent dat we 125 tv-schermen door het pand hebben staan. Om uh, uitslagen digitaal op uh, te laten zien. Uh, gekoppeld aan uh, internet uh, voor een uh, live scoring systeem. Maar bij iedere tafel kan het publiek zien wie tegen wie speelt en wat de stand is. En uh, uh, via die 125 uh, tv-schermen hebben ervoor gezorgd dat er 5 kilometer uh, kabel oh, getrokken ja. is. Ja, hier dat heb je er dan ook bij. Ja. Er en, nou, en, nou, uh, zijn allemaal mensen voor nodig om dat te doen. hè? En de balletjes, hoe gaat het daarmee? Uh, goed, die uh, staan achter slot in Grendel. Uh, die zijn speciaal geselecteerd door een uh, Duits bedrijf, uh, de sponsor van de tafeltennisbond ook, die daar een contract voor heeft. En uh, ja, uh, uh, uh, 10.000 liggen er achter de deur. Zo, 10.000 balletjes. <laughs> ja. Ik dacht dat alleen bij die amateurs zoals wij die dingen kapot gingen. Uh, nou, topspelers zijn erg selectief in het gebruik van hun ballen. Maar wij kunnen ons niet permitteren dat er een balletje tekort is. Dus we hebben liever aan het einde duizend ballen over... dan dat we er twee tekort komen. Oh, dat is ook weer waar. En naar die televisies, hoeveel mensen gaan daar uh, straks naar kijken? Hoeveel bezoekers verwachten? De verwachting verwachten? is dat er uh, wereldwijd ongeveer 500 miljoen mensen naar zullen kijken. Oh. Met het accent op Azië. Een half miljard? Uh, een half miljard, ja. Zo. Oh. En uh, dat is vooral in Azië, met name China... China heeft uh, dagelijks uh, op primetime uh, live-uitzendingen. En uh, de afgelopen WK's uh, hebben daar 250 miljoen mensen naar gekeken. Uh, alleen in China. Wauw. Hoe staat het met het Nederlands niveau? Uh, met het Nederlands niveau gaat het bij de dames erg goed. Uh, onze dames zijn uh, drie maal achtereen uh, Europees kampioen geworden. Mm -hmm. uh, dus, uh, en op wereldniveau uh, stellen we dan ook wat voor? Uh, nou, Op ja, mediaal niveau hopen we dat uh, uh, Li Jiao uh, in ieder geval de kwartfinale kan halen. Uh, maar dan het Chinese geweld zal uh, een van de grootste problemen worden, denk ik. Ja, zeg, het, het imago van tafeltennis is in, in Nederland, daar denken ze aan de andere kant van de wereld heel anders over, toch misschien een beetje stoffig. Hè? Wat, wat gaat u doen dat imago... Nou, ik zeg niet dat het stoffig is. Nou, ik stel het misschien ik, voor. Misschien niet. <laughs> ik denk dat Nederland tafeltennis vooral zien als een recreatiesport... Ja. Uh, iets wat je op de camping doet of, uh, uh. Uh, of thuis in de garage. Nou, nog niet zo flitsend dan. Hoe gaat u dat proberen in dit, op dit WK anders te brengen? Nou, we hebben een thema en dat thema heet uh, Join the Table. Dus wij willen zoveel mogelijk mensen hier rond de tafel brengen. Een van de manieren waarop we dat doen is uh, bijvoorbeeld met een uh, heel uniek samenwerkingsproject met uh, de Hockeybond... Uh, die hebben uh, aan hun hockeyverenigingen een tafeltennistafel beschikbaar gesteld. Mm -hmm. 100 hockeyverenigingen is de afgelopen periode is er gespeeld in, uh, in wedstrijdverband. Ja. Toernooitjes gespeeld. En de winnaars van die toernooien, dat zijn er 500 ongeveer... die komen aanstaande zondag hier in een aparte hal van 4000 vierkante meter... waar we waarschijnlijk 60 tafels zullen opstellen. Ja, tuurlijk. Uh, u, u had er uh, nog tuurlijk. wel een paar. <laughs> Meneer Van Happen, allemaal om de uh, tafel tafel. Wij wensen u een heel mooi toernooi. Ja, dus uh, wij, wij gaan uh, verder. Uh, iedereen is van harte uitgenodigd. Uh, van zondag 8 tot en met zondag 15 mei... Zijn de wedstrijden. En we zijn nog niet helemaal uitverkocht. Alhoewel het voor de laatste dagen. de kaartverkoop ja. erg hard gaat. We gaan, we gaan zo de sterren in. Uh, Meneer van Happen, dank u wel. <laughs> Oké, okay, graag gedaan, hè. Ja, het tennis dus in Rotterdam. Als u wilt kijken, het is uh, in Ahoy. Goed, we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal van uh, vandaag. Volgende week zijn. Nee, ben ik er niet. Marcel wel. Hé, Marcel? Ja, alleen. Sorry hoor. In de week. Nou ja. Um, Waar ben je dan? Nou? Ik ga naar New York. Oh. Ja heel, ja. Vervelend. ja, heel vervelend. Soms moet dat, hè? Soms uh, iemand moet het doen, laat het zo maar zeggen. Uh, Sven, wat heb je in je zin Goedemorgen. De woningmarkt in slop uh, Jullie hadden het er ook al over. De overheid moet als de sodemieter ingrijpen vinden. De projectontwikkelaars. En met hen ga ik zo praten. Christenen die maken zich in Arabische landen grote zorgen over hun veiligheid. Nadat Osama Bin Laden van het leven is beroofd. En weten jullie nog wat er precies een jaar geleden gebeurde in New York? Nee. Ja, toen stortte de beurs... Uh, in ja, daar, okay, de okay, Dow Jones. Nee. En niemand weet nog steeds waarom. Okay. Nou, Zometeen... Jij gaat antwoord uh, geven ja? straks? Erop? Er komt nee. waarschijnlijk een antwoord op. Zo. Zometeen. In, goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws. <coughs> Pardon, ik ben schor. Jan niet. Jan van der Putten, goedemorgen Radio 1. Het NOS-journaal. Vergeten uit te checken met over chipkaart Dat overkomt vooral studenten. Dat blijkt uit cijfers van de NS. Zo'n 4% van de studenten vergeten kaart na afloop van de reis voor de automaat te houden. Rotterdam wil bij kindermishandeling de ouder een huisverbod opleggen. Nu gaat het kind het huis uit, maar volgens de gemeente Rotterdam is dat niet altijd de beste oplossing. De maatregel om de mishandelende ouder het huis uit te zetten gaat na de zomer in. President Obama bezoekt vandaag commando's die Bin Laden hebben uitgeschakeld. Hij wil hem persoonlijk bedanken. En documenten die in het huis van Bin Laden zijn gevonden, blijkt dat Al-Qaeda plannen had voor een aanslag in Amerika op een trein. Dat moest gebeuren op 11 september, tien jaar na de aanslag op de Twin Towers. En premier Berlusconi stuurt maandag weer militairen naar Napels om huisvuil op te ruimen. In de Staten-Straten stapelt het afval zich op. De brandweer moet vaak uitrukken omdat boze bewoners huisvuil in brand steken in Napels. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De overheid moet ingrijpen om de woningmarkt uit het slop te trekken... vinden de projectontwikkelaars. De sluiting van megastallen is slecht voor Nederland. Het uitschakelen van Osama Bin Laden maakt christenen in Arabische landen doodsbang. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Sparendam. De woonbooteigenaren hier en in de rest van het land dreigen jaarlijks duizenden euro's extra te moeten betalen voor hun lichtplaats. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Ja, de malaise in de woningmarkt houdt dus aan uit de cijfers van de ING. En het CBS blijkt nog altijd een afnemende interesse in koopwoningen. Nieuws van gisteren. En daarom moet de overheid ingrijpen om die woningmarkt uit het slop te trekken. Jan Fokkema, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van NEPROM. Dat is de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen. Als ik het helemaal goed zeg. In 2010 daalde het aantal nieuw opgeleverde woningen met 32,5 procent. Dat is de grootste daling in 65 jaar. Waarom bouwt u niet? Nou, wij bouwen volop we zijn ook volop aan het bouwen. Het kan natuurlijk ook niet verbazen dat uh, vorig jaar... die op, aantal opgeleverde woningen zo sterk afnam. Want uh, twee jaar daarvoor sloeg de crisis toe. Dus toen verkochten we veel minder. En dat zie je natuurlijk nu in de opleveringen. Gelukkig heeft daarna de woningmarkt zich wel weer wat hersteld. Ja, maar nu is hij weer verder teruggezakt. Nou, dat dreigt. Dat dreigt. Wij zien dat zelf nog niet in de verkoopcijfers van de nieuwbouw. Maar we verwachten wel dat dat binnenkort gaat gebeuren. Omdat ja. de overheid een aantal maatregelen treft... die. Uh, ja, bijzonder ongunstig zijn. Zoals? Nou, het is eigenlijk een combinatie van. En het is vooral zeg maar, dat de overheid op dit moment eh, zeg maar, niet gecoördineerd reageert. Toen de crisis toesloeg, het vorige kabinet heeft toen toch heel snel ingegrepen... en een aantal maatregelen getroffen om ervoor te zorgen... dat de nieuwbouwproductie eh, toch een beetje op peil kon blijven... en dat ook mensen eh, toch eh, in de gelegenheid werden gesteld om een woning te kopen. Er waren eh, startersleningen. Er werden maatregelen getroffen om twee hypotheken tegelijk te kunnen hebben... voor als je je oude woning nog niet had verkocht, dat soort zaken. Langzaam maar zeker worden die maatregelen afgebouwd... en is eigenlijk het kabinet bezig uh, om de, uh, de, uh, de woningmarkt verder het slop in te helpen... als we niet uitkijken. En dat gaat met name op dit moment uh, om de hypotheekverstrekking. Want? Per 1 januari zijn uh, de normen voor de banken aanzienlijk aangescherpt. Dat ja. betekent dat ze bij een bepaald inkomen... Minder uh, hypotheek mogen verstrekken. Bovendien worden banken heel erg op de huid gezeten door de AFM. Ja, de, zo... de Autoriteit Financiële Markten. Autoriteit financiële markten. De banken mogen nog maar maximaal 110% van de woningwaarde uh, toekennen, zou ik maar zeggen. In de hypotheek dat was 120%, dus dat is 10% minder. Nou, dat gaat vanaf 1 augustus gebeuren. Dat ja. is nog niet zover. Op 1 januari is het veel scherper geworden en mogen banken veel minder afwijken van de regels. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt, van, nou, ik wil nu nog niet aflossen, maar in de toekomst wel, want mijn inkomen groeit. Ik ben net afgestuurd, et cetera. Of ik ben zzp'er, heb een eigen bedrijf, et cetera. Dan mogen banken geen hypotheek verstrekken. Het was heel aardig, het was vorige week een rond de tafelgesprek... in de Tweede Kamer, toen daar de directeur van de Rabobank moest toegeven... dat hij de Kamerleden geen hypotheek mag verstrekken onder het nieuwe regime omdat zij geen vast uh, aanstelling hebben. Zij kunnen hun baan kwijtraken. En dat mag dus niet meer. Dus dat geeft wel even aan hoe ver we doorgeschoten zijn in Nederland. Ja, maar dat is natuurlijk een reactie op uh, het gedrag van de banken zelf. Want die stieren althans een aantal Amerikaanse banken... in ieder geval trouwens ook Nederlandse in sommige opzicht... die stieren van de hypotheken die uh, mensen hadden afgesloten. Die hun huizen gewoon niet konden betalen. Ja, dat Met klopt. andere woorden dus, lege dozen. En daardoor hebben we nou net die financiële crisis ja, om de ogen. Dat klopt, dat is daar in Amerika gebeurd. Het kalf in Amerika is verdronken. En wij gaan hier nu... Terwijl we proberen langzaam weer hier aan de, aan de kant te komen. De, de putdempen. Ja. Dus dat is echt vreselijk inconsequent. De Nederlandse nou, ook, markt, woningmarkt ook, ook is... Ook Nederlandse banken hadden dat soort portefeuilles. Ja, maar niet in Nederland. De Nederlandse woningmarkt, de Nederlandse koopmarkt... de Nederlandse hypotheekmarkt is ontzettend gezond. We hebben een heel solide systeem... waarbij banken de afgelopen jaren heel zorgvuldig te werk zijn gegaan. En dat kunnen we ook zien. Want er zijn nauwelijks gedwongen verkopen in Nederland. Er komen nauwelijks mensen in de problemen. In Nederland worden hypotheken altijd gerelateerd aan het inkomen. Ja. En we maar sluit in Nederland hypotheken af... He, voor lange termijn, vijf of vaak tien jaar of nog langer. Ja. Dus dat is een heel andere situatie dan in Amerika... of bijvoorbeeld in Spanje dan in Engeland. Ja. Andere, Kijk, andere uh, maatregel die het gewoon je net uh, gaat nemen... althans uh, inmiddels de AFM, is dat het aflossingsvrije deel... nog maar 50% procent Precies, was, Precies. Dus, uh, je mag dus... geen huis meer kopen waarvan je zegt... ik ga het nooit terugbetalen stapsgewijs... maar ik hoop aan het einde van de rit zoveel geld bij elkaar te hebben gespaard. He, of via een beleggingshypotheek... zoals dat uh, de afgelopen jaren veelvuldig veel is afgesloten... Uh, waardoor je gewoon de woning uh, um, ja, dan weer kunt verkopen, zou ik maar zeggen. En dat moet er dan een communicerende vaten zijn. Ja, nou kijk, we zijn in het verleden doorgeschoten. Hè. Het systeem is uh, zover gegaan dat we echt uh, worden gestimuleerd... om tophypotheken af te sluiten en niets af te lossen. Ja. Ja, dat is het, het, het, het tegenovergestelde. Maar om op dit moment dat regime te veranderen... dat is natuurlijk een hele slechte timing... want dat geeft natuurlijk niet het vertrouwen van de consument. Nee. Het is niet nodig, ook maar bovendien... Het is ook ondoordacht de manier waarop dat gebeurt. Banken mogen zo meteen niet meer aflossingsvrije uh, leningen... van meer dan 50 afsluiten. Nee. Neem het voorbeeld dat iemand begin jaren uh, uh, uh, in, uh, jaar of 60 richting zijn pensionering, kinderen zijn het huis uit... wil zijn woning, zijn een gezinswoning verkopen... Ja. en in de plaats daarvan een appartement gaan kopen en bijvoorbeeld ja. een bootje. Nou, dan, hij verkoopt het huis voor drie ton, had inmiddels uh, uh, een ton afgelost. Hè. Dan heeft hij nog, uh, nog twee ton uh, hypotheek staan. Wil vervolgens uh, een appartement van 250.000 euro kopen... stopt daar 50.000 euro eigen geld in... en die andere 50.000 koopt hij een bootje van een mooie reis... en zegt van, nou, waarom zal ik verder aflossen? Mijn kinderen hebben het goed dat mag niet meer in Nederland. Het gaat er niet om dat je hypotheekrent niet mag aftrekken. Nee, dat mag niet in Nederland zometeen. Dus, wat moet er wat u betreft gebeuren? Nou, de overheid moet even goed nadenken. De Tweede Kamer heeft volgende week over twee weken debat hierover. Hij moet inzien dat dit niet het goede moment is... om dit soort maatregelen te nemen. En bovendien... Uh, uh, zijn dit de verkeerde maatregelen? En wat ze wel zouden ja, kunnen doen op dit moment... De, de inmiddels vertrokken voorzitter van de AFM... die zei, het zijn de goede maatregelen. Want je moet nooit boven, je macht tillen. Je moet geen huis kopen dat je eigenlijk niet kan betalen. Oh, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar dat gebeurt ook niet in Nederland. Dat blijkt ook nergens uit. Hij zegt dat het op grote schaal gebeurt zelfs. Nou, nee, hij is bang dat in de toekomst... dat misschien consequenties zou kunnen hebben. Maar als je naar de cijfers kijkt... dan zie je dat mensen niet in de problemen zijn gekomen. Kijk, wat wel zou helpen op dit moment... als je echt wat zou willen doen... Als Kabinet. En ik snap heus wel dat het kabinet ook weinig geld heeft. Hè. Dat was het toch een aantal jaren geleden hebben we er geld voor uitgetrokken. Maar wat nu wel zou kunnen en wat eigenlijk geen geld zou kosten... en wat de markt wel zou helpen, ja. is starters koopstarters dus op de woningmarkt, die die stap willen maken naar de koopmarkt, om die vrijstelling te geven van overdrachtsbelasting. Dat ja. betekent dat die een huis kopen, ja. waar iemand anders zeg maar uitgaat en een ander huis kan kopen, je krijgt op die manier weer een kettingreactie op die woningmarkt. Ja. Al die andere mensen betalen wel overdrachtsbelasting. Ja. kan eigenlijk kostenneutraal en je helpt op dit moment want je kunt dat tijdelijk doen voor een jaar dan denken ja. mensen, ik ga ervan profiteren ja. geef je de markt even een zetje, want ja. dat hebben we nu nodig. Ja, dat was een belangrijk punt in die verkiezingscampagne ook, die leidde tot, uh, tot dit kabinet zal ik maar zeggen. Goed, uh, u zegt dus dus als de solomieter ingrijpen die maatregelen die Hans Hogevorst heeft voorgesteld, allemaal terugdraaien. Want anders komt het niet meer goed met de woningmarkt. Niet op dit moment invoeren. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Bergers hebben een lichaam uit het Air France toestel dat op de bodem van het Atlantische Oceaan ligt naar boven gehaald. De Airbus stortte in juni 2009 neer tijdens een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs. Hoe identificeer je een lichaam? is de vraag dat zo lang in het water heeft gelegen. Bert Slingenberg is forensisch odontoloog en die heeft het antwoord. Uh, als de tijd tussen het overlijden en het vinden van het lichaam uh, heel lang is... dan gaan er, uh, gaat er informatie verloren, dat is duidelijk. Uh, maar er blijven altijd heel veel zaken intact. Uh, de beenderen blijven intact, het gebit blijft intact. Met röntgenfoto's en met gebitsinformatie kun je al heel veel. Bij rampen wordt vaak 70, 80 procent van de mensen geïdentificeerd door uh, het gebied, omdat daar hele specifieke, hele bijzondere informatie uh, in aanwezig is. Uh, wat ook nog uh, zal gebeuren, neem ik aan, is DNA-onderzoek, want dat kun je naast twee jaar ook nog prima uit, uh, uit het bot halen. En dat DNA kan dan vergeleken worden met uh, DNA van familieleden. En op die manier kun je ook komen tot een identificatie. Juist, zei Bert Slingerberg, die is forensisch odontoloog. Zoals ik zei, mocht u zich afvragen, wat is dat odontoloog? Dat is iemand die dus aan gebidsidentificatie en aan botidentificatie doet. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw minuut ranking de nieuws. Terug nu naar Sparendam. Terug naar Roy Herkens. Vliegtuigen komen hier overgevlogen. Het ei en de sluis van Sparendam in de verte. Ik ben op de woonboot van Selma Bernse. De woonboot ligt in een hele rij woonboten langs Kanaal B. Een kanaal dat uiteindelijk uitkomt op het Noordzeekanaal. Het is een prachtige plek hier. Dat klopt. Het is alleen jammer van die vliegtuigen die ik overhoor komen. Dat klopt ook, ja. <laughs> Wat betaalt u nu jaarlijks hier aan lichtgeld? Jaarlijks is het rond de 1200 euro. En wat gaat u volgend jaar betalen? Rond de 3500 euro. Dat is een forse verhoging. Kunt u dat betalen? Um, nou, er zijn in ieder geval een heleboel uh, gezinnen... die een verhoging van ruim 250 euro per maand niet kunnen opbrengen. Honderden woonbooteigenaren dreigen jaarlijks duizenden euro's extra moeten gaan betalen voor hun lichtplaats. De overheid verhoogt de komende maanden de huurprijzen van een lichtplaats in Rijkswater tussen de... 100 en 300 procent. Erik Blauw, u bent uh, van uh, de Vereniging voor Woonbooteigenaren. Jullie zijn al stevig aan het lobbyen bij Tweede Kamerleven. Heeft dat al wat opgeleverd? Dat heeft tot nu toe een groot aantal kamervragen opgeleverd en uitstel. Nou, het RVOB, het overheidsbedrijf waarmee bewoners een huurcontract hebben afgesloten... Hè, die zegt rechtvaardig te handelen... omdat de prijzen jarenlang zijn achtergebleven bij de marktwaarde van de lichtplaats en de oever... Dat is heel raar, want nog in 2005 schreven ze dat de marktwaarde van de lichtplaatsen... of volgens dat tarief juist was, met inflatiecorrectie. In 2010 beweerden ze dat nog in een rechtszaak voor de kantonrechter Arnhem... dat ze de huidige marktconforme prijzen verdedigden. En opeens aan het eind van het jaar is er een hele andere markt. Wij denken wat, wat, is, wat is de verklaring dan? Waarom komen ze hier dan opeens mee... Ze willen gewoon centjes hebben, die RVB is een soort privaatrechtelijk clubje... waar de vastgoedjongens en meisjes de opdracht hebben om centjes te innen. En daarna wordt de smoes bedacht. En dat maakt het zo onaangenaam. Maar u heeft hier niet jarenlang gewoon spotgoedkoop gezeten? Nee, woonboten zijn niet spotgoedkoop, die wonen nergens spotgoedkoop. Uh, de weinige onderzoeken die er zijn die bepalen dat het wonen op een woonboot in vergelijkbare inkomensgroepen gelijk is aan walwonen en op ijzerschepen zelfs duurder dan het walwonen. Dus het algemene fabeltje, die jongens liggen mooi en betalen niks, is pertinent onjuist. Het gaat om duizend gedupeerden, hè? vele daarvan kunnen die extra kosten niet op gaan brengen en sommigen zullen dus hun boot moeten gaan verkopen. Ja, want mensen die stemmen hun, hun woonkosten af op hun inkomen... ook mensen die een hypotheek hebben, dus in de middeninkomen zitten... en die kunnen niet opeens met verhogingen van dit kaliber geconfronteerd worden. Dat... Is de overheid een onbetrouwbare huisjesmelker? De overheid is... ...geworden een zeer onbetrouwbare en wij roepen zelfs af en toe mafiozo-achtige huisjesmelker. Dat komt ook door het dreigen wat ze doen. Ze dreigen in, men, met, met in brieven dat mensen worden ontruimd van hun lichtplaats... ...als ze niet meedoen met de verhoging. Nou, dat is maffia. U heeft een heel leuk restaurantje, meneer. En als u dat zo wil houden, dan vragen wij een kleine bijdrage. Heeft u nog hoop dat het goed komt? Uh, gezien de Kamervragen die eerder zijn gesteld had ik wel goede hoop. Gezien de gebrekkige beantwoording van de heer Wekers van de VVD uh, begint die hoop uh, op de politiek een beetje te dalen. Ja, staatssecretaris Frans Wekers is, is ter verantwoording geroepen. Hè? Er zijn dus al Kamervragen gesteld. Ja, Hoe lang zit u nu al in onzekerheid? Sinds december 2010. En um, dat gaat gewoon door, want ik heb van de week een brief van het RVOB ontvangen... dat ze nu weer gewoon zes weken de tijd nemen om um, mijn bezwaar te beantwoorden. Kijk, de RVOB wist natuurlijk dat dit slecht zou vallen. Dus zetten ze hoog in met 300 en dan gaan mensen klagen. En dan krijgen ze gelijk en dan hoeven maar 200 te betalen. Dan hebben ze de verdubbeling binnen. Kunt u nog wat doen tegen de huurverhoging? We kunnen daar een hoop tegen doen. Wij gaan politiek door, wij gaan met schrijven door. Of het winnen is een tweede. Want we hebben een beetje lastige regering... die overal met de hand in de portemonnee van de bewoners van Nederland zit. En dat is voor Kamerleden een dagelijkse verschijnsel. We vinden dat die regering als huisbaas... want daar hebben wij mee te maken in dit geval... wel heel merkwaardig met de hand in onze portemonnee zit. En ondertussen staan de woonboot-eigenaren met de rug tegen de muur. Wel een mooie plek, hè, dit? Ja, dat wel. <laughs> Bijdrage was dat van Roy Herkens. Straks het uitschakelen van Osama bin Laden maakt christenen in Arabische landen doodsbang. Eerst nu het nucleair onderzoeksinstituut NRG in Petten. Dat wordt overspoeld met vragen van bedrijven die zaken doen in of met Japan. Na de ramp in Fukushima opende NRG een uh, speciaal loket voor bedrijven... die vragen hebben over radioactiviteit. Volker Drijsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent stralingsdeskundige bij NRG in Petten. Uh, welke bedrijven komen met welke vragen? Nou, het zijn met name bedrijven die uh, in Japan zelf werkzaam zijn. En daar willen weten of de, de producten... Dat zijn niet alleen levensmiddelen, maar ook bijvoorbeeld grondstoffen voor, het, voor materialen die ze daar produceren. Ja. Of die geen radioactiviteit bevatten. En, wat is het antwoord? Nou, in de meeste gevallen niet. We hebben in één geval waar, waar drinkwater gecontroleerd moest worden, hebben we een, een minimum hoeveelheid jodium 131 aangetroffen. En dat is ongetwijfeld afkomstig van de Japanse kerncentrales. Stel, ik importeer uit Japan, wordt mijn handel dan automatisch gecontroleerd bij de grens? Nou, dat werd gedaan. Dus de, in de Rotterdamse haven werden zeeschepen uit Japan gecontroleerd. Ja. Uh, wat ik begrepen heb, want dit doet namelijk de overheid, ja. uh, gebeurt dat nu niet meer. Maar nou, het is het wel... vanaf, vanaf vandaag gebeurt het extra weer, omdat er een container is doorgelaten per abuis. Ja, dat, dat heb ik gezien. Het is overigens wel zo dat uh, al, al sinds, uh, nou, ik denk een jaar of tien... Uh, alle, alle zeecontainers die de Japanse haven binnenkomen door de douane worden gecontroleerd. En daar staat onder andere een, een stralingsmonitor bij. En dus alle producten geweest... worden sowieso al jaren vanuit Japan met zo'n stralingsmeter gecontroleerd? Uh, nou ja, niet alleen uit Japan, uit alle landen. En in, in de meeste gevallen wordt dan uh, eigenlijk alleen maar natuurlijke radioactiviteit aangetoond, gelukkig. Yes. Uh, op de container is een gemiddelde waarde van 6 BQ gemeten en op sommige punten 33 BQ, terwijl uh, 4 BQ de uh, veilige grenswaarde is. Dat zegt mij allemaal helemaal geen bal, moet ik zeggen. Nou ja, het is natuurlijk een beetje een, een apart vakgebied, de stralingsbescherming. En wij uh, hebben eigenlijk uh, twee, twee zaken. Aan de ene kant gaat het over de stralingsdosis. Dat wil zeggen hoe gevaarlijk is de straling. En die duiden we uh, aan in Sieverts. Ja. En aan de andere kant heb je ook het, uh, de stralingshygiëne. Het schoon en veilig werken met radioactieve stoffen. Ja. En dat wordt uitgedrukt in Becquerel. En wat hier eigenlijk betekent is dat er, uh, dat er viezigheid op de container zit. Ja, dat moet je schoonmaken. En de ja. grenswaarde daarvoor is 4 becquerel op een vierkante centimeter. Ja. En op sommige plekken is 6 tot uh, 33 uh, meter. Maar even ja. ter vergelijking, in ons menselijk lichaam ja. van een volwassene zit het is ongeveer 8000 becquerel. Dus dat... Ja, maar 4 ja. becquerel is toch niet voor niks een veilige grenswaarde. Dus als het dan 6 tot ja. 33 is, ja, dan, uh, dan woord... kan de, de waarde toch uh, niet zeggen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid? Of het of... Woord, woord veilig is dus niet, uh, niet goed. Ah. Eigenlijk, hè? want ik zeg net dat het gaat over Sievert. Het gaat eigenlijk wat het vies is. Juist. Dus je moet vergelijken dat er vieze stoffen, uh, ja. smeer, vet, wat dan ook... Ja. aan de buitenkant van die containers zitten. En dat wil je niet. Ja. Want dat draagt bijna aan de verspreiding van gevaarlijke stoffen. En hoeveel eenheid Sievert zat er op die container, weten we dat? Nou, dat is, is, is, is, is, heb ik niet gezien, maar daar durf ik wel te voorspellen dat dat niet of nauwelijks meetbaar is. Tenminste boven de natuurlijke achtergrondstraling die overal ter wereld al aanwezig is. Goed, met andere woorden, u krijgt veel vragen, maar over, op de meeste vragen kunt u gewoon een, een geruststellend antwoord geven. Namelijk, er is niks aan de hand, u kunt gewoon spullen uit Japan importeren. Nou, die, die vragen betreffen niet alleen vragen van, van bedrijven die niet, zeg maar, niet gewend zijn om eruit die stoffen om te gaan. Maar Met ja. name ook uh, een soort kwaliteitscontrole. Zij willen gewoon weten dat voor hun werknemers daar. Ja. Dan wel voor hun afnemers hier in Nederland. Goed. En geen uh, radioactieve stoffen in hun producten zitten. En daarvoor kunnen ze bij u terecht. Volkers stralingsdeskundige bij NRG in Petten. Ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Stake your claim, stake your claim on me When I told you I love you, you just looked away, but when I went for the girl to hold my hand but if you just say the word Eli, paperboy, read, met stake your claim. Het is zeven minuten voor tien, dames en heren. Voor christenen in moslimlanden is het spitsroede lopen de laatste dagen. Ze worden namelijk vaak verward met Amerikanen... en dus, hoe raar het misschien ook klinkt, verantwoordelijk gehouden... <coughs> pardon, voor het <coughs> doden van Osama Bin Laden. En ze hebben het vaak al moeilijk, blijkt uit onderzoek van Kerk in Nood... naar de positie van christenen wereldwijd. Peter van Hoofd van Kerk in Nood, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bedreigd voelen ze zich? Uh, zeer. Wij hebben in ons rapport de afgelopen twee jaar onder de loep genomen. Ja. En uh, ja, veel landen in de wereld. Overigens, het rapport gaat niet alleen over christenen in moslimlanden die bedreigd worden door extreme mystische moslims. Maar alle christenen die bedreigd worden over de wereld. Dat zijn ja. ook nog andere. Maar nu hebben we het even over. Ja, want vanwege de... de moord op Osama Bin Laden of de ja, aanslag of de liquidatie, ja. of hoe je het ook wilt zeggen. Ja. Uh, de vraag is, hebt u uh, directe aanleiding om te denken dat daar een verband is? Dat hebben wij op dit moment niet. Maar wij hebben voorbeelden. Bijvoorbeeld de dominee die in Amerika de Koran heeft verbrand. Ja. Daarna waren er direct aanslagen. Bijvoorbeeld in Pakistan. Bijvoorbeeld in India, in Indonesië. Op christengemeenschappen. Waar heel duidelijk werd gezegd ook. Dat dit was omdat in Amerika de Koran werd verbrand. Ja. Irakezen... Uh, ...christenen hebben het in Irak een stuk slechter... ...na de inval van de Amerikanen uh, al daar... ...ze hadden het onder Saddam Hussein uh, ...relatief uh, goed, ja goed... ...beter dan op dit moment in ieder geval. Ja. Dus het lijkt erop dat ex extremistische mos moslims... Hè, uh, um, uh, ...let op de uh, uh, uh, nuance... Ja. Um, ...wel degelijk een link leggen daartussen. Ja. Nou moet ik zeggen, ik sprak eergisteren de uh, aartsbisschop uh, Koets uit Pakistan... dat is de voorzitter van de bisschoppenconferentie al daar... Ja. en hij legt die uh, link nadrukkelijk niet. Hij wil uh, met name aangeven dat daar geen link is... en daar heeft hij een punt. Dus hm. hij, probeert, hij probeert op zo'n manier aan te geven van... Uh, nee, extremistische moslims in dit land... Ja. wij zijn niet hetzelfde als de Amerikanen. Ja, maar goed, tegelijkertijd signalert u in uw onderzoek wel... Dat steeds meer extremisten het christendom letterlijk willen uitroeien. Jazeker, ja. ja. Bijvoorbeeld in Irak hebben we daar hele duidelijke voorbeelden van. Dat er eh, nou, een voorbeeld van een meisje wat ontvoerd is. En de ontvoerders eh, bellen met haar ouders. En zij vragen hoeveel losgeld willen jullie hebben. ze zeggen wij willen geen losgeld hebben. Wij willen jullie hart breken. En we willen alle christenen het land uit hebben. Vervolgens vermoorden ze haar en vinden ze haar vermoord terug in een dorpsplein. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is de grote aanslag eh, in de kerk in oktober afgelopen jaar in Baghdad. Mm -hmm. Waarbij uh, ze heel gericht, uh, ja, heel veel mensen hebben vermoord... om angst en verderf te zaaien, zodat de christenen het land uitgaan. Ja, ja dat, dat is zo. Mm. Goed, en je zou verwachten dat uh, na de... Uh... Arabische Lente in Egypte bijvoorbeeld, uh, daar de positie van christenen iets beter zou zijn geworden, maar ook ja. dat is niet waar. Hè? Dat, dat lijkt er niet op, nee. Eh, eh, wij hoopten dat met u en eh, met ons, wij hebben een, eh, een belangrijke bron, dat is eh, Samir Khalil Samir, dat is een, een islamdeskundige en adviseur van, van het Vaticaan en ja. die volgen wij op de voet en hij hoopte dat ook. De christenen stonden samen met moslims uh, te demonstreren in Egypte. Yeah. Dus wij dachten: van, hé, hey, wat gaat hier gebeuren? Yeah. Maar um, ja, er zijn veel dingen die spelen in Egypte. Maar het lijkt erop dat. Um, nou, enerzijds, er zijn na de val van Mubarak. nog steeds aanslagen geweest op kopten. Even voor de duidelijkheid: dat zijn yeah. kopten in Egypte. Um, en het lijkt erop dat de jonge generatie die die demonstraties in gang hebben uh, gezet... zich niet kunnen verenigen of niet snel genoeg kunnen ver verenigen. En er zijn toch is islamitische groeperingen die al gegroepeerd uh, en verenigd zijn... die in dat uh, vacuüm stappen. En uh, ja, er is een soort uh, proces gaande tussen gaan we uh, nog, nog meer islamitiseren of ja. gaan we seculariseren. En yes. het grote volk is bang voor die secularisatie ja. en die democratisatie, gevoed door uh, uh, de, de islamitische gro groeperingen die dit afschilderen als uh, zeer gevaarlijk voor de islam. Meneer Van Hoven, u hoort de muziek. We moeten afronden. Ik dank ja. u wel. U bent van Kerk in Oud. Straks gaan we verder, dames en heren, met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Wat gebeurde er precies een jaar geleden? De Dow Jones stortte in en niemand weet waarom. Tot zo. Sport op Radio 1. Zondag om 2 uur, onder andere Formule 1 Autosport in Turkije. Vanaf 4 uur voorbeschouwingen en sfeerreportages vanuit Rotterdam. En om 6 uur de bekerfinale. Laag, voor wordt stop. Perfecte redding. Ajax 20. Voorzitter, ja, hij zit erin. Wat een stopfase van deze wedstrijd nog NOS langs de lijn, zondag van 2 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.